Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het bouwen van nieuwe huizen wordt te weinig gekeken naar de klimaatverandering. Staat in een adviesrapport aan meerdere ministeries. Er zijn te weinig huizen in Nederland. En daarom worden er de komende tien jaar zo'n 1 miljoen huizen gebouwd. Maar zoals het er nu uitziet zullen 800.000 daarvan gebouwd worden in gebieden. Waar risico is op overstromingen, hitte of droogte. In het rapport zeggen de adviseurs dat de plannen voor de huizenbouw moeten worden aangepast. Ook Fransen kunnen voorlopig niet naar de club. Vanaf vrijdag moeten die voor vier weken dicht vanwege de stijging van het aantal coronabesmettingen in Frankrijk. Ook roept de premier mensen op om meer thuis te werken en grote samenkomsten te vermijden. 91% van de 18-plussers in Frankrijk heeft één prik gehad. Het gaat goed met prinses Beatrix, die dit weekend positief testte op corona. Zegt koning Willem-Alexander tegen de verslaggever van Blauw Bloed. Ze had een, was, een beetje, was een beetje verkouden. Ik dacht dat het de airconditioning was natuurlijk in de tropen. Heeft getest, was positief. Maar voor de rest is het een hele goede spirit. Dus het is allemaal fantastisch. Maar heel veel dank voor al het medeleven wat ik ook uh, vanuit iedereen in Nederland krijg hiervoor. Maar het gaat helemaal top met haar. Na een werkbezoek op Curaçao testen ze positief op het virus. Daardoor zit ze nu in isolatie en kan ze morgen niet bij de 18e verjaardag van haar kleindochter, prinses Amalia, zijn. Het heeft nog nauwelijks gevroren, maar de schaatskoorts is al losgeborsten. Volgens NH Nieuws is het hartstikke druk in de winkels. Het komt allemaal doordat mensen nog weten dat er vorige winter ineens zo goed ijs was. Er komen heel veel mensen op het ogenblik en dan zeggen ze ja, vorig jaar viste ik achter het net. Want ik had geen schaatsen en het was overal te druk. En uh, toen kon ik toekijken. Het weer dan nog, de regen gaat geleidelijk over in sneeuw. Het oosten en noordoosten kan later vanavond en vannacht een dun sneeuwlaagje blijven liggen. Morgen af en toe zon en een graad of vijf. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Tussen 6 en 7 in het uh, programma Zandvoort rijdt door. Dus dat hij een beetje verstopt in het uh, verhaal. van de muzikale ode aan het uh, programma. Wat ik uh, gedaan heb. samen met nog een aantal mensen. Marjan Rebel, Trace Maarten Vis... en. Uh, niet te vergeten Roland van Tetroden. Zo dus af en toe uh, kwamen er nog een paar mensen bij uh, uh, zitten. Zoals een Ria Wever. En uh, ook nog de presentator van de Roppe akda wordt zelf. De stem van de akda wordt, namelijk Peper Fischer. Die is ook uh, een paar keer daar geweest. En dat was een uh, illustre uh, gezelschap. En uh, deze plaats zou daar ook niet in mis staan hoor. Rats on Raft. Uit Rotterdam. Met Osaka en uh, ik geloof uh, dat hij uh, wel hele hoge ogen gaat gooien aan het eind van het jaar. Want hij staat uh, nagelvast, heb ik begrepen, in uh, de indie-lijst uh, bovenaan. Zelfs uh, daar is hij hier uh, te vinden, maar volgens mij is het ook een van uh, de beste nummers... Uh, die ze hebben uitgebracht over 2021. Als je het uh, mij persoonlijk vraagt, hoewel uh, ik heb uh, twee soorten. Een uh, Dynamic List en een Songwriters List. Die kun je ook, uh, trouwens ook uh, terugvinden op Spotify. Die zou, deze, die zou dan dus in het lijstje van de dynamic list kunnen voortkomen. Light by the sea, Mr. van der mer. Collega's, uh, bezig. Ik uh, bijvoorbeeld zit bijvoorbeeld wel eens op de maandagavond uh, te luisteren naar de Volendamse omroep. Nou, de heren de Smet en Kees Meijzer. Dat is uh, wat uh, meer op de songwriters uh, gericht. Dan heb je nog de, de zaterdagmiddag uh, bij uh, Kapelle Willem de Waard en uh, zijn grote vrienden. En dan heb ik ook nog, uh, nog iemand uh, zitten die net als ik uh, ook redactioneel werk uh, doet. Maar hij is hoofdredacteur van Rotterdam. Met 3 voor 12 dan, 3 voor 12 Rotterdam, uh, Thomas Hartenveld. En die werkte uh, nou samen met Conja uh, Vergeer. En op een gegeven moment uh, zat uh, deze man, die Conja Vergeer, uh, afgelopen zondag bij Indie XL een, een, een lijstje te doen. Ik denk Lights Out, hij heeft het over Enk en Dat moet hier uit deze buurt uh, komen, tenminste uit Noord-Holland. En uh, ja, dan ben je natuurlijk super geïnteresseerd. Dus vandaar, en uh, bovendien die Lights Out, uh, dat is een uh, postpunkband. Nou, dat heb je wel een beetje kunnen horen. Uh, die band die, de, die heeft die, die single uitgebracht op een label. Dat wil je niet weten. Uh, White Russian label. Dat is, uh, ik weet niet hoe ze daarop uh, zijn gekomen om dat zo te noemen. Uh, dat label dan, heb ik het over. Niet over Lights Out. Maar um, uh, wel heel erg uh, bijzonder is uh, dat die, die single, denk ik, nu net een week uit is. Dus het is, een, uh, het is dus een verse single. We hebben hem alleen vergeten mee te nemen in onze uitzending van 3 voor 12 Noord-Hollandse vloedgolf. Maar bij deze dus goed gemaakt. Um, daarvoor hoorde je Mr. Wonderman van Light by the Sea. Die zijn trouwens hier ook eerder dit jaar geweest. Ergens in het voorjaar zijn ze geweest. Davy en Anna die, uh, vormen het hart van de band. Um, bovendien gaan we um, binnenkort weer iets uh, bepraten met een band die nu klaarstaat. En dat is een, uh, een dame die, uh, die ik uh, ken met Mary Had a Little Band... Ja, die. 2009 hebben ze meegedaan aan uh, de Grote Prijs van Nederland... bij de Songwriters. Die werd uh, toen gewonnen door Evie de Visser. Uh, maar daar stonden zij ook in die finale. En deze Marianne Oldenburg... die zei, is toen op een gegeven moment... Uh, van uh, ja, een beetje de muzikale uh, stromingen veranderd. Is met twee anderen verder gegaan. En dat, uh, die band, Oud to the Quiet... die doet uh, de laatste tijd uh, behoorlijk wat uh, zijn best... om uh, onder de aandacht uh, te blijven en te komen... Dat klopt ook wel, want ze hebben vorige week ook weer een nieuwe single uitgebracht. En die hoor je nu. Um, en over een, twee weken gaan we met Marianne ook praten over de, de, het werk van Out to the Quiet. Want uh, er komt nog wat aan. Op 18 december zullen ze nog een optreden gaan doen in Wilp. Dat ligt in de buurt van Deventer. Dit is Crystal en Out to the Quiet. It can quench my thirst. Your eyes, my Een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat Doordat het wel zintuigelijk waargenomen Of wel instrumenteel gemeten kan worden We weten als de Je schrijft ook niet gehoord wat het worden dief, bestolen, de bedriegen, verdrogen Hou maar lekker vol, geen woord is gelogen Mijn ogen niet zo flink als die van jou Die waanzinnige houding is waar je onvertrouwt De verbloeming, de dekte, moeilijk nog niet De colleden, zo is wat de scherp ook zien. Spoken hier, gevaren daar En is het eigenlijk alleen een fucking moe Maar waar? Zit het zo? Zit het zo zijn? Weet je nog de krijgen of is het allemaal zo? Spoken hier, gevaren daar En is het eigenlijk alleen een fucking moe zo zijn de feiten op die feiten, of is het allemaal misschien? Door de jij van een andere taal. Jouw eigen mooie waarheid, een prachtig verhaal Vergeten de zijn de feiten die maar nog zijn gedreund Zo gelijk je dan weer steen koud verkleurd hey je jou en doe wat je denkt dan krijg je wat je kreeg Geen vinger in de bak, maar een voor van eigen deeg De zoek zo heet gegeten als hij op werd gediept Kom, op je onze lotje, wat komt je verdiept? Ja, stoppen hier, gevaren klaar En is er eigenlijk alleen een fucking van maar. Zit het zus, of zit het zo zijn? De vijden nog de vijf, of is het allemaal zo. Spoken hier, we daar En is het eigenlijk alleen de fucking moeder van waar? Zit het zus, of zit het zo zijn? De vijden nog de vijf, of is het allemaal zo. Intercept voor wijsheid. Spoken hier, gebaren is het eigenlijk wel fucking noer van waar. Zin het zus, wat zo zijn? En wijden nog de vijf, dat is het allemaal jood. Spoken hier, daar, is het eigenlijk wel een fucking noer van waar. Zin het zus, wat zit zo zijn? En nog de vijf, dat is het allemaal <middels> jood. Niets is wat het lijkt van Steenkoud. Volgende week komt er een nieuwe single uit. En daarvoor hoorde je Oat to the Quiet. En dit is ook zo'n single. Naar mijn idee best uh, wel hoog gescoord uh, in het uh, persoonlijke lijstje van deze jongen. De single van Kite Arcane, een strong woman. She doesn't need to be, she's free to be whatever she wants to be. She doesn't follow, she leads, she leads. she's not perfect. about pain, she has been hurt, and on her shoulders she has carried real hell, she's not afraid to feel, she's brave enough to cry, she inspires with a single smile. singles die er is uitgebracht in 2020, dat is deze geweest, van Hoofs en uh, Crash. Daarvoor hoorde je trouwens uh, Kajter Kane met Strong Woman, dan zitten we toch wel een beetje in het stevige blokje. Over Hoofs gesproken, uh, uh, zo af en toe moet ik dan wel eens een, uh, een oude foto weer helemaal opnieuw weer uh, plaatsen, maar dan moet ik wel de tekst weer helemaal aan gaan passen. Maar goed, uh, die foto die loopt nog steeds. Want uh, op een gegeven moment was er wel, wel, wel, wel grappig. Uh, er was een vraag uh, van, uh, vanuit 3 voor 12 Noord-Holland: Ken je die band? Ja, uh, nou en of. Ik bedoel, uh, die foto is daar het be bewijs van. En als we het dan toch over de hebben, dan hebben we aan de telefoon: Ludwin, goedenavond. Hey, ja. Ja, ja. Ja, ja. Want uh, er is alle aanleiding uh, toe om weer uh, even bij te gaan praten. Want uh, jullie uh, hebben sinds vorige week ook weer een nieuwe single uitgebracht. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Ja. Ja, we zijn heel blij dat we dat we weer iets nieuws uh, kunnen laten worden. Ja, um, uh, zijn jullie uh, toch weer bezig om hier en daar weer wat uh, nieuwe singles uh, te gaan droppen de komende tijd? Ja, ja sowieso sowieso. Uh, we hebben het afgelopen jaar hebben we uh, sowieso een aantal nummers opgenomen. Uh -huh. En uh, ja, we hebben de, de laatste paar maanden hebben we echt alleen maar gespendeerd om nieuwe nummers te werken. Uh, uh, ja, hopelijk met de hoop natuurlijk dat we als we iets uit konden brengen, dat we ook weer konden gaan spelen. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje een water aangehaald. Ja, ja. Uh... Dus ja, die liggen allemaal nog op de plank. Ja, ik, ik zou dan uh, gewoon uh, een paar singles uh, droppen. Dus niet, niet meteen over drie weken de volgende, maar uh, een beetje over vier weken de volgende. En over vijf weken de derde. En dan zitten we ergens in maart. En dan uh, kan het wel weer zo'n beetje, denk ik. Ja, ik, ik, ik hoop het. Dat het <laughs> ja, dat zou echt super tof zijn. Ah, dat is mijn dus, dat is mijn optimistische inslag, denk ik, uh, als ik het ook een beetje zo lees. Uh, maar goed, uh, het, het blijft Holland in stilstaan. Word je daar ook niet zo langzaam een beetje knettergek van van dat Holland in stilstaan? Ja, ja, ja, best wel een beetje. We ja, ja, we zijn natuurlijk, uh, ja, we hadden alle hoop gevestigd op dat we uh, dat we zeg maar vanaf uh, ja, december ongeveer weer konden gaan spelen. Echter wel. Maar ja, dat, uh, dat is ook geen vraag. Ja, het is, een, het is een wintervirus, hè? Dus uh, ja. Ja, dan komen ze allemaal weer lekker bij elkaar kruipen... en uh, dan wordt het niet goed geventileerd... en dan, dan uh, heb je weer 21.000 besmettingen... en dan wordt weer uh, het hele avondleven wordt weer... Uh, hele ja, ja, ja, zo werkt het. Maar um, ja, ik, ik, ik hoef jou ook niet te vragen... jij zet het ook uit. Ik, ik hoef die persconferenties niet meer te zien, hoor. <laughs> <laughs> nou ja, is, ja, het gaat gewoon door en je, ja, je kan er verder weinig aan doen. Ja, nou ja, je kan wel de dekens over je hoofd heen trekken en zeggen van... Uh, de, de, ja, maar dat, dat, dat gaat niet helpen. Maar toch, um, zijn jullie dan, uh, hebben jullie dan even goed nog energie, plezier en, uh, en wat dan ook... als jullie aan het repeteren zijn? Want ik ja. kan me voorstellen dat je, dat je ergens je energie moet, uh, moet uh, halen. Ja, ja, absoluut. Ja, nee, dat is dat is wel hetgeen wat ons uh, zeg maar uh, door gaan. Want uh, kijk, ik bedoel, we hebben een periode gehad dat we heel helemaal niet konden, konden spelen samen. Mm -hmm. en, en dat ja dat dat was natuurlijk. Uh, en toen het op een gegeven moment weer wel kwam, uh, ja, toen zijn we gewoon keihard verder gegaan. Ja. En in die periode dat we dat we niet uh, samen in een oefenruimte konden zitten en ook niet konden optreden natuurlijk, hebben we zoveel mogelijk geprobeerd om. Uh, ja, de te videobellen en, en ook dingen aan elkaar doorsturen en toch, om toch maar aan dingen te blijven werken, zeg maar. Ja. We hebben toen zelfs we hebben toen zelfs uh, uh, ook nog een videoclip of twee videoclips opgenomen. Ja, zag ik, dat klopt. Ja, ja. ja. ja. ja dus uh, we, we hebben niet veel gezeten in ieder geval. Nee, ze uh, zijn wel wat met uh, ik geloof zelfs ook nog een dak ergens in Rotterdam, als ik uh, me niet vergis. Ja, ja nou klopt dat, dat, dat, nummer wat je net hebt. Gedreven. Ja, dat, dat, dat nummer hè. Ja. ja, daar hadden we een videoclip voor gemaakt. En, uh, toen zagen we dat voor de, uh, de dakdagen in Rotterdam... Ja, was het, dat was het, de, de ja, dakdagen. ...en uh, je kon dan, als je een video opnam opgenomen op een dak... ...dan deed je mee aan, de, nou ja, aan die wedstrijd... ...en dan kon je nou, verschillende prijzen mee winnen... ...waaronder een optreden in Baruch bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, en nou ja, wij hadden zoiets van, nou oké, okay, we kunnen heel netjes op een dak gaan staan zoals vraag, maar we kunnen het ook uh, anders aanpakken, dus wij hadden uh, zelf met een queenscreen gewerkt en uh... Toen stonden we één keer op een heel exotische locatie en ja. we op het dak. Ja, want uh, Baruch, je hebt het over, uh, Francis Pronk en Soorten, want die, uh, die, die gaan daarover volgens mij, uh, als, ik het, uh, als ik het wel heb. Maar ja, ik, uh, ja, ook nog iets. Uh, kijk, jullie hebben die single ook uh, bij ons uh, in die mailbox uh, geslingerd. Zet ik even de pet uh, van 3 voor 12 even op, maar uh, dan denk ik, zijn jullie nou een Amsterdamse band dan? Uh, ja, nou ja, ja. ja, op een gegeven moment... Ja, wel, hè? Waar je vandaan komt natuurlijk. Ja. Ja, dat, uh, ja, weet je, we wonen niet allemaal in Amsterdam. Nee. Maar, uh, ja, we oefenen wel in Amsterdam. Ja, nou, dan, als je oefent in Amsterdam, dan zeg ik... Daar is de standplaats. Want anders is het, dan, uh, dan is het... Ja, weet je, dus... Maar ik werd op het verkeerde been gezet... door dat verhaal met die Rotterdamse dakdagen. Ik denk, zijn ze nou uh, helemaal uit de provincie vertrokken? Nee, dus. dus nee, uh, nee, zeker niet, ja. Nee, nee, nee. nee. Zie je, kijk, nee, want... Nee, want ja, dat, dat krijg je nog, even... Nog steeds, nog steeds uit Noord-Holland. Ja, en nog steeds uit Noord-Holland. Want, uh, want ja, jullie hebben ook twee keer meegedaan aan de, de Rob Hakdao-woord. Kan ik me nog herinneren. Klopt, ja. Ja, maar dat was onder die andere naam. Daar gaan we het niet meer over hebben. Dus, uh, dat was in een, in een verre het verleden was. <laughs> Ja, dat, dat, die, die, die, dat die, die, dateert die foto ook vandaan. Dus, uh, ja, klopt, ja. Ja, maar goed. Toen, toen waren ze ineens met z'n zessen. Toen dus stond ik er met mijn met poffertjespom pom uh, er ook nog eens bij. Goed. Uh, <laughs> ja, dat was, dat was wel een hilarische Foto, kan ik ben nog geruusd, maar goed. Um, even over die nieuwe single, Klaas, uh, waar gaat die over? Nou, ja, ik ben natuurlijk niet de tekstschrijver. Nee, uh, ja. dat zal waarschijnlijk uit de koken van Ramon, uh, denk ik, gekomen ja, zijn, ja, toch? Precies. Ja, precies. Ja, nee, goed, we, we, weet je, we, we willen. Wij zijn natuurlijk als band zijn we heel erg geëngageerd met alles wat er om ons heen gebeurt en in de wereld. En, uh, ja, dat nummer gaat ook een beetje over. Uh, de ongelijkheid in de wereld en als je weet je, de, de achterstand die je hebt, als je, ja. uh, als je als je zeg maar in een in een in een wat mindere situatie verkeert dan iemand die het heel uh, heel goed heeft, zeg maar. Mm -hmm. Dus ja. uh, weet je, je, je kan, je kan dromen hebben of je kan uh, uh, weet je, ja. uh, fantasie hebben, maar ja, je moet daar natuurlijk keihard voor vechten en, en voor werken. En, maar er is altijd wel iemand die het beter heeft dan jou. En ja. die het makkelijker heeft. En die, uh, die dat voor je neus weg kan kapen bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, zit daar eigenlijk ook een beetje, het, uh, de, ja, een beetje de bevlogenheid van Ramon zelf uh, daarin? Want ik ken hem niet anders dan ja, zoals ik het uh, meebeleef op de sociale media. Dat hij toch echt ja, uh, tegen dit soort dingen soms uh, wel eens ageert, Heb ik uh, het idee. Uh, ja, ja wat ik zeg. Hij, hij schrijft natuurlijk de tekst en hij schrijft die vaak vanuit... Uh, ja, heel erg persoonlijk uh, ja, ja. in, inborst, zeg maar. Ja, ja, uh, ja de misstanden uh, stelt hij wel aardig aan de kaak, heb ik uh, wel het idee. Dus ja. Uh, ja, ja. dat is met deze single natuurlijk niet anders. Waar, kan je die, uh, waar kunnen we die vinden, die, die single? Uh, nou, overal waar je ongeveer maar wil, zeg maar. Hij ja. is uh, op, al, op alle streaming services te vinden, op, in alle download, uh, muziekstores, mm. uh, muziek uh, et cetera, et cetera. Ja, uh, kortom, uh, ja, je kunt hem overal vinden. Zijn jullie zelf nog ergens op te vinden, of... Uh, nou, voornamelijk in de oefenruimte. <laughs> goed. Uh, nou ja, als, uh, zie de sociale media, uh, dan kom je er vanzelf zelf wel, denk ik, uit. Hoefs ja, Band. Ja, ja nee, ja, op in, inderdaad op, uh, op Instagram en op uh, Facebook en YouTube Ja, bij Instagram is het geloof ik Roofs uh, schuine. Uh, wat is het? Hoefs underscore music. Un underscore music, ja. Yeah. Ja, en uh, op uh, Facebook Ho is het Roofs uh, Band. Ho Hoefspunt bent, hè? Ja, ja hoefspunt bent. Uh, helemaal goed, uh, we gaan hem uh, draaien. Hier is uh, Hoefs met uh, Klaas. so taunted when it's all a hey, high dream have you ever had that one thing have you ever had that one thing have you ever had that one thing it's never gonna It's never gonna make a difference oh. A penny will never be a dime was dat met closure? En dan komt nog een stukje. Than the more, than the Net als Hoefs ook nog een voormalig deelnemster aan de. Rob Ack, nou, zij was in de, de laatste serie 2019-2020... de beruchte serie die afgebroken is... waar geen finale is geweest... en terwijl Charlotte toch echt een van de voorrondes had gewonnen. Goed, daarvoor hoorde je hoefs met Klaas. Een nieuwe single en een nieuwe EP... Die komt eruit. Uh, uh, Stan Idol heet het, geloof ik, uh, van uh, de EP van Jakemar. Dat is uh, een, een band uit de buurt van Rotterdam. Daar komen ze eigenlijk uh, vandaan. En um, die uh, Stentol, zo heet hij. En dat uh, is de EP die morgen uitkomt. Maar ze hebben ook al een single en die komt morgen eveneens natuurlijk op die EP. Hè. En dat is de derde single inmiddels al, want uh, ze hebben er al uh, twee jaar uitgebracht. En die single is That's All. It's time to wave goodbye to the demons in your head It's night to say sleep tight to the devils in your bed Rest your head on your pillow filled with hate And find some peace in the armistice for as long as the smoke is clear It won't take long before it's gone It won't take long before it's gone Substantial het een beetje te beweren, ergens uh, aan het begin van dit uur, dat ze uh, niet helemaal uit de provincie komen. Nou, dat wordt wel gelogen straf. Ze komen namelijk wel uit de provincie. Leuna, uh, met uh, de dames Bruinhof. want uh, ze hebben nog niet zo lang geleden een interview gegeven op NH -nieuws. Nou, noord hollandse kan het haast niet. Uh, bovendien uh, waren de dames ook al eens eerder uh, weer uh, te zien geweest uh, bij de Rob-Hagda Woord. Ook zij hebben meegedaan. Uh, dat hebben ze ook uh, onder Delusionals uh, gedaan. Ook zo'n band uh, die veranderd is van naam. Uh, maar goed, uh, nu ze met z'n tweeën zijn, de twee zussen... Uh, is het wel een pittig uh, twijtal geworden wat dat er gaat. Uh, dark Sinpop, uh, wat ze maken. En uh, ze hebben een EP Leuna uh, uitgebracht. Alleen, uh, de presentatie zal nog wel even een, een tijdje op zich laten wachten. De bedoeling was uh, dat ze dat uh, zouden doen... maar die is verplaatst. Uh, dan moet ik even kijken waar, waar, waar ze dat hadden gedaan. Uh, dat zouden ze dan doen. Uh, ergens... Nou, dat staat niet helemaal uh, Utrecht. Kijk, zie ik, ik zie het toch staan. Utrecht was de bedoeling. Alleen, dat gaat vanwege de maatregelen die er nu zijn... Uh, voorlopig even niet door. We sluiten deze uh, alternative FM voor vandaag af. De eerste in december. Het is meteen ook de laatste maand van, uh, van dit jaar. En dat doen we met een band uit Den Haag. Poison Lollies zijn al eerder hier te horen geweest. Volgende week zijn we er weer. En dan gewoon weer een reguliere aflevering. Straks hebben we dus Country Nashville. En tot volgende week. Want dan zijn we er weer. Dag.